11 uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Bij het bezoek van het koningspaar aan Rusland... zei de Russische president Poetin dat hij blij is... met het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima... maar hij zei dat er ook wat problemen zijn. Koning Willem-Alexander bedankte Poetin voor de prachtige ontvangst. Hij sprak de wens uit dat alles in vriendschap opgelost wordt. In het Kremlin volgde een diner. Daarbij waren ook de ministers Timmermans, Bloemen en Schippers aanwezig. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov... heeft de werklunch met minister Timmermans afgezegd. Hij gaat morgen naar Geneve om bij het overleg over het atoomprogramma van Iran te zijn. Timmermans overlegt nu met de vicepremier. Onderwerp van gesprek zijn onder meer de recente gevoeligheden... tussen Nederland en Rusland. Vanavond hebben Lavrov en Timmermans wel met elkaar gesproken... tijdens het diner met premier Poetin en het Nederlandse koningspaar. Er zijn sterke twijfels over de universitaire titel en het cv... van de gevolmachtigde minister van Curaçao in Den Haag, Marveline Wiels. Zij vertegenwoordigt Curaçao in de wekelijkse rijksministerraad... onder leiding van premier Rutte. Ze zou ten onrechte hebben gezegd dat ze een universitaire graad heeft... en een hoge functie bij ABN AMRO heeft gehad. In 2008 werd Marveline Wiels genomineerd voor Zwarte Vrouwelijke Manager van het Jaar door de Stichting Etnische Zakenvrouwen van Nederland. Ze werd genomineerd vanwege haar mooie cv en functieprofiel. In Duitsland heeft een vrouw in een Sinterklaaspak twee banken overvallen.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 Na drie nederlagen op rij heeft Heerenveen weer eens gewonnen in de eredivisie. De ploeg van Marco van Basten won met 5-2 van RKC Waalwijk. Alfred Vin maakte drie doelpunten. En bij de eerste wereldbekerwedstrijd van het nieuwe schaatsseizoen... is Ronald Mulder eerste geworden op de 500 meter. In Calgary reed hij een tijd van 34-51. En dat is maar 900ste boven het Nederlands record. Schaatser Koen Verwey won op de 1500 meter. Met 1:42.78 78 was hij drie tiende seconden sneller dan Shani Davis. En Kjeld Nuis werd derde. Het is voor Verwij de tweede wereldbekeroverwinning uit zijn loopbaan. In New York is de Dow Jones gesloten op de hoogste slotstand ooit. De belangrijkste Amerikaanse beursindex boekte een winst van 1,7 op 15.761 punten. De koersen stegen onder meer doordat het aantal banen in de Verenigde Staten vorige maand onverwacht sterk steeg. De Dow Jones is al vijf weken achtereen hoger gesloten. En volgens analisten is een oorzaak ook dat beleggers weinig alternatieven hebben voor aandelen. Het weer, overal buien, veel wind. Morgen overdag eerst droog met wat zon en dan wordt het ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl Kent u de ouderen ombudsman?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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Thijs van den Brik. Goedenavond. De pepernotenverkoop ligt tot nu toe 15% hoger dan vorig jaar. Met ons hoofd weten we even niet precies wat we aan moeten met het Sinterklaasfeest. Maar ook deze liefde gaat kennelijk gewoon door de maag. Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. NSC-journalist Dirk Stokmans schreef een wat vroege biografie... over PvdA-leider Diederik Samsom. De man is nog jong. Wij vragen Stokmans waarom Samsom hem fascineert... en wat hem het meest bijbleef van 13 lange gesprekken... met de voormalig Greenpeace-activist. Vandaag werd duidelijk dat minder dan 1% van de bevolking... maar liefst 40% van het vermogen in ons land in bezit heeft. En daarmee is de vermogensongelijkheid van Nederland... vergelijkbaar met die van Amerika. We zoeken uit hoe het komt... En of het erg is. En prinses Juliana was tijdens de Tweede Wereldoorlog... helemaal niet de moederkloek waar zij tot nu toe voor werd gehouden. Historica Jolande Wittehuis tocht uit wat ze echt deed in de oorlog... en kwam tot een verrassende conclusie. Verder natuurlijk een gesprek met minister-president Mark Rutte... en een overzicht van het nieuws van... Vrijdag 8 november. Onder luidse trompetgeschal kwamen ze binnen. Koning Willem Alexander en koningin Maxima zijn op bezoek bij president Poetin in Moskou. En het is wat moeilijk te verstaan, maar Willem Alexander bedankt Poetin voor de geweldige ontvangst. Een van de vele hoogtepunten van dit jaar en ik weet zeker dat het van de vele jaar... En hij refereert ook nog even aan de diplomatieke rellen die de relatie tussen Nederland en Rusland onder druk zetten. De koning hoopt dat de problemen op een vriendschappelijke manier opgelost kunnen worden. En dat we alles in vriendschap op kunnen lossen. Poetin zei daarop geen twijfel daarover. De diplomatieke ruzie hangt als een donkere wolk boven het bezoek. En media-tycoon Dirk Sauer, die al 25 jaar in Rusland woont... heeft een goed advies voor de koning. is In het kielzocht van het koningspaar gaat ook een aantal ministers naar Moskou. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken had een afspraak met zijn collega Lavrov. Maar dat gaat niet door. Lavrov heeft belangrijke zaken aan zijn hoofd. Het omstreden atoomprogramma van Iran... De vijf permanente leden van de VN Veiligheidsraad, waaronder Rusland en de Verenigde Staten, proberen in Geneve met Iran afspraken te maken. En het feit dat ministers hoogst persoonlijk naar Zwitserland afreizen doet vermoeden dat de schot in de zaak zit. Maar, zei de Amerikaanse minister Kerry, er is nog geen akkoord. Want, is want er ligt nog een aantal beren op de weg. Ik denk dat toch stelt dat Israël niet gerust. Dat land is fel tegen een akkoord. Iran zegt dat het atoomprogramma alleen voor vreedzame doeleinden is, maar Israël is ervan overtuigd dat het land werkt aan de ontwikkeling van kernwapens. Iran got deal deal. is deal. Wolfsen, de burgemeester van Utrecht, maakte vandaag juist de deal van zijn leven bekend. Het is koers in Utrecht. Want in 2015 startte de Tour de France in de Domstad. Gisteravond kreeg Wolfsen het definitieve ja te horen... tijdens een telefoontje met Tourbaas Prudhomme. Hij zei aan het eind al wij zijn even blij als jullie zijn. We komen heel graag naar Utrecht. En zijn letterlijke laatste woord was... dank je wel in het Nederlands. De gemeente Utrecht betaalt er 5 miljoen euro voor. Maar het wordt terugverdiend. Daar is Wolfsen van overtuigd. Elke euro die je investeert, die rendeert in veelvoud... Want zo'n etappe in je stad doet de economie goed. Hotels zitten bijna een week stampvol in de stad en in de regio. Tussen de 800.000 en een miljoen bezoekers aan de stad. Beelden over de hele wereld, waardoor ook meer toerisme hier naartoe komt. Prudhomme is vooral enthousiast over Utrecht, omdat het zo'n fietsstad is. En daar is volgens deze Utrechter niets aan gelogen. Ja, je wordt uh, bijna aangereden op elk hoekje van de straat. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. De kant vanmorgen is gelezen door Marielle Hageman. Voor het eerst in jaren zal in 2014 de zorgsector krimpen, voorspellen zorgeconomen en financieel deskundigen in het Nederlands Dagblad. Nog niet erg veel, met 0,2 procent, maar de deskundigen spreken van een trendbreuk. Die trendbreuk wordt veroorzaakt door de verhoging van het eigen risico. Burgers zijn daardoor kritischer gaan kijken of er een behandeling nodig is. Daarnaast kopen zorgverzekeraars steeds scherper in... waardoor de prijzen onder druk staan. Intussen klagen de verzorgingshuizen dat de verzekeraars... de geldkraan voor ouderen wel heel snel aan het dichtdraaien zijn. Ouderen die nog relatief gezond zijn... mogen sinds 1 januari niet meer in een verzorgingshuis wonen. De zorgkantoren zijn de bedragen voor die groep ouderen... in hoog tempo aan het afbouwen. Een zorginstelling in Groningen telt nu nog 112 bewoners. Mensis gaat op 1 januari nog maar voor 100 mensen betalen. Een bestuurder van het verzorgingshuis constateert in Trouw... dat de zorgverzekeraar eigenlijk zegt... dat voor het eind van het jaar 12 mensen moeten zijn overleden. Meer nieuws uit de zorg. Het AMC in Amsterdam begint een groot onderzoek... naar de gezondheid van IVF-babies. Er zijn aanwijzingen dat deze kinderen op latere leeftijd... meer kans hebben op diabetes en hart- en vaatziekten. De onderzoekers benadrukken in het AD dat het om een kleine, tot nu toe onverklaarbare gezondheidsachterstand gaat. Die heeft mogelijk iets te maken met hoe de bevruchting tot stand is gebracht. De afgelopen 30 jaar is veel veranderd in de manier waarop de eicel en de zaadcel in het laboratorium worden samengebracht. In deze tijd, waarin het een na het andere afluisterschandaal naar buiten komt, bereidt Nederland zich voor op meer afluisteren. Volgens de Volkskrant hebben de Nederlandse inlichtingendienst systemen besteld om net als de Amerikaanse NSA grootschalig telefoon- en internetverkeer te kunnen opvangen. Het probleem is alleen dat deze manier van afluisteren in Nederland nog verboden is. Met deze investering van 17 miljoen euro lijkt het ministerie van Defensie vooruit te lopen op een wetswijziging. Maar de discussie in het parlement moet nog worden gevoerd, aldus de krant. Een topman van het Openbaar Ministerie wijst erop... dat in Nederland heel veel wordt afgeluisterd door de politie. Nederland is koploper in de wereld van telefoontaps. We tappen ons suf, zegt Mark van Nimwegen... lid van het College van Procureurs-Generaal... in een artikel dat morgen in een groot aantal regionale dagbladen staat. Van Nimwegen denkt dat een telefoontap heel nuttig kan zijn... maar dat politie en Openbaar Ministerie... wel heel snel naar dit middel grijpen. Een telefoontap maakt soms onnodig en lang inbreuk op iemands privacy. De OM-topman meent daarom dat rechercheurs veel vaker op een veel minder ingrijpende manier informatie kunnen verzamelen. De Telegraaf blikt vooruit op een van de belangrijkste kunstveilingen van het jaar, die van dinsdag bij Christie's in New York. Op die veiling moet duidelijk worden of de verzamelaars nog steeds bereid zijn om vele miljoenen neer te tellen voor werk van Willem de Koning, Francis Bacon en Jeff Koons. De voortekenen zijn goed, volgens de krant. Afgelopen week kocht de rijkste man van China op een andere veiling een Picasso voor zo'n 28 miljoen dollar. Tot nu toe had de Chinezen alleen oog voor hun eigen culturele erfgoed. Volgens Christies willen Chinese collectioneurs wel vooral kunstenaars van de A-lijst. Daarvan hoeven ze de namen niet uit te leggen aan hun vrienden. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. In Genève wordt er al twee dagen topoverleg gevoerd... om met Iran tot afspraken te komen over een nucleaire programma. En morgen wordt er nog een dag aan toegevoegd. Komt er een akkoord? Aan de telefoon is diplomatiek expert Robert van der Roer. Robert, goedenavond. Ja, we zeiden het net al in het uh, nieuwsoverzicht. De Russische minister Lavrov heeft uh, Rusland verlaten. Die zal er morgen ook bij zijn. Wat ja. kunnen we daaruit uit opmaken? Nou, uit de verzameling van zoveel uh, diplomatiek kapitaal... Thijs, daar kun je echt uit opmaken dat, uh, dat het de goede kant op gaat. Uh, we moeten niet te vroeg jagen. dit soort uh, diplomatieke processen zijn uh, uitmergelend... Slopend. Maar als je ziet dat er nu uh, ja, dat alle grote landen met uh, de, de P5 van de VN Veiligheidsraad plus Duitsland daar zitten met ministers, ja, dat, dat geeft aan dat, uh, dat, dat ze misschien ook een, allemaal een stukje van de taart willen. Je, je wil je bij zijn. En je ja, je hebt ook dat diplomatieke kapitaal nodig om die laatste gaten te dichten voor een deal. Maar Kijk, uh, in, in Genève een, een stuk ondertekenen is nog iets anders dan verifieerbaar, controleerbaar op de grond in Teheran dan een omgeving inderdaad vaststellen dat uh, ja, Iran uh, zeg maar vredige, vreedzame ambities heeft met zijn nucleair programma. Oh ja. Dus die stap. Ja, dat, de, die kun je niet in een paar dagen afhechten. Af Daar zal een, een heel ja, uitvoerig proces van controle op moeten volgen. Oh ja. Hoorden we net het nieuws overzicht ook uh, de premier van Israël, jou Die was helemaal niet blij. Very nee. bad deal, zei hij. Ja. Wat is er aan de hand? Waarom is hij zo boos? Ja, kijk, uh, het gebrul van jou is een beetje, uh, ik zou bijna ze willen zeggen, tragisch. Want. Het Israël moet natuurlijk toch een beetje uitkijken dat het zichzelf niet overschreeuwt. Israël is, dat vergeten we wel eens, maar is niet een heel erg groot land. En er zit nu wel voor wel, wel, wel een paar stuivers daar in Geneve. De, de echte wereldmachten zitten daar. En het kan natuurlijk toch niet zo zijn dat Israël nu in zijn eentje uh, daar af een soort uh, opperrecescent gaat optreden. Uh, Kerry moet wel een beetje ook uh, uh, de, de, de, de, de vriend houden. Hij heeft gezegd van de week, ik ga niet overhaast een deal met Iran. Maar de Amerikanen hebben 30 jaar uh, van problemen met Iran achter de rug. Internationale gemeenschap van 10 jaar met sancties. Als je daar nu een doorbraak in hebt, dan moet je het kunt, kunt bereiken. Dan moet je die kans pakken. Ja. En tegelijkertijd moet je natuurlijk ook Israël aan boord houden. Israël is wel belangrijk ook in de regio. Maar dat zal ongetwijfeld gebeuren. Kerry zal ook uh, Netanyahu gaan pamperen en ook weer uh, uh, zeggen: uh, maak je geen zorgen, we houden ook met jullie belang rekening dat is allemaal onderdeel van dit hele proces van masseren. Ja. Maar verwacht je dan ook een historisch akkoord? Of zeg je van, nou het kan ook wel een slap akkoord worden... wat op den duur niet zoveel voor blijkt te stellen? Ik denk dat in het slechtste geval er een gedeeltelijk akkoord komt... met een groot vooruitzicht... ...op, uh, ja, op een, een vervolgtraject met nieuwe onderhandelingen over een totaalakkoord. Uh, de, de eerste stap zou zijn uh, ja, een, uh, een stopzetting van uh, de uitbreiding van nucleaire activiteiten... ...in ruil voor uh, verlichting van sancties, een beperkte verlichting van sancties. Denk aan banktegoeden, et cetera. En uh, nou, dat zou, dat, dat zou de, de, de lichte variant zijn, maar wie weet komt men nog wel verder en uh, maar ja dat dat zal allemaal uh, uh, dat dat vergt heel veel details want daar hangt een controleprogramma aan vast ja. de, uh, de man de chef van het IAEA dat IAA, internationaal atoomenergieagentschap gaat maandag al naar Teheran dus daar blijkt al uit dat dat, dat, dat het spoor van hoe gaan we die controles nou optuigen, dat wordt ook meteen in gang gezet. Dus het gaat gewoon objectief gezien nu heel snel. Okay. Of het helemaal 100% is, weten we niet. Nee. Maar we zijn al ver over de helft op dit moment. Mooi, dankjewel. Diplomatiek expert Robert van der Roer. Won't you play me something slow Play me the songs for the lonely one Play me something that I know Hey, Mr. DJ I'm sad much tonight Play me something just from me, and my baby Won't you make everything Turn it with now. next Van Morrison met Hey, Mr. DJ. Vrijdagavond 23 uur 19. U kunt de klok er een beetje op gelijk zetten. Tijd voor het gesprek met de minister-president in Den Haag. Joost, Joost, goedenavond. Vanavond hebben koning Willem-Alexander en koningin Maxima... de Russische president Poetin ontmoet. In zijn persconferentie vanmiddag zei premier Rutte... dat hij verwacht dat het bezoek een succes zal worden. Wanneer is volgens hem het bezoek succesvol? Uh, ik heb hem die vraag... Uh... Uiteraard ook gesteld, maar het antwoord op die vraag zit praktisch aan het einde van het gesprek. Ik maak daar gewoon een soort cliffhanger van bij deze, blijven luisteren dus. Maar ik ben het gesprek begonnen met de vraag of de keuze voor de JSF nu definitief is. Ja, Nou, dat, is, dat klinkt uh, overtuigd. Maar toch uh, is het zo dat als die, mocht die duurder worden... en we zakken door een soort kritische grens heen... En we kunnen er minder dan 37 aanschaffen... dan gaat het feest toch niet door? Hè? Ja, daar is geen enkele aanwijzing voor. Dus uh, uh, het antwoord op uw vraag is ja, uh, het is definitief. Ja, natuurlijk. Uh, uh. Er kan van alles gebeuren. Ja. De, de, de producent zou, het is geen enkele aanwijzing voor failliet kunnen gaan. En dan komt hij er niet. Ja. Maar het is een sterk bedrijf, dus dat verwacht ik niet. Uh, over de prijs is uitvoerig onderhandeld. En er zitten marges in, er zit een grote, grote, grote ruimte nog in. Uh, dus het lijkt me eerder dat er een, uh, opwaarts nog wat mogelijkheden zijn dan neerwaarts. En we tekenen pas in 2015? Wij doen het zorgvuldig. Ja. Het gaat om veel geld. Uh, we willen natuurlijk alles goed op papier hebben staan. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen, ja, wat, wat stelt dit besluit eigenlijk voor? Dit besluit stelt voor dat als wij binnen de voorwaarden die we hebben uitonderhandeld. Uh, dadelijk ook daadwerkelijk dat toestel kunnen kopen. dat daar een parlementaire meerderheid voor is. En de Partij van de Arbeid, denkt u nu van ja, dit is wel blijvend. Dit standpunt? Ja. Daar heeft u alle vertrouwen in. Ja, omdat uh, ik zelf voorzitter mocht zijn van de ministeriële commissie in het kabinet. en wij. Uh, tot dit standpunt zijn gekomen. Eigenlijk in gezamenlijkheid. Ik was zelf ook niet overtuigd. Uh, de, de, mijn fractie, uh, waar ik ooit voorzitter van was van de VVD... heeft er ook nooit een positie bepaald. Al was steeds het beeld dat de VVD voor de JSF zou zijn. Maar daar is nooit een uitspraak over gedaan. Mm -hmm. uh, nee. Dat is nieuw voor me. Nee, het, het, ja, de, precies. Daarom is ook, dacht uh, ik, het is goed dat uh, u het nog ja, even nee, hoort. Ja, ja. Omdat ik zelf en ook later uh, Stef Blok en Halbe straks ervoor gewaakt hebben om een opvatting te hebben... over de aankoop van een type vliegtuig. En zeiden... Je moet het beste toestel hebben. En in de ministeriële commissie eh, kwamen we eigenlijk gezamenlijk, Henk Kamp, Janine Hennis, eh, Frans Timmermans, eh, Jeroen Dijsselbloem, ikzelf, eh, kwamen tot de conclusie dat het dit toestel zou moeten zijn. om eigenlijk een eigenlijk, uiteindelijk was de doorslaggevende reden de snelheid waarin het handafweergeschut zich ontwikkelt. Uh, en, het handafweergeschutst ja, ontwikkeld? Wat, wat bedoelt hij nou? Ja, dat is als je in een oorlogsgebied bent. Dan zou je kunnen zeggen, ja, Nederland zou bijvoorbeeld een, een, een lichtere rol kunnen pakken. Stel dat je dat een goed idee zou vinden. Uh, dat wij bijvoorbeeld alleen een no-fly zone handhaven... en niet uh, van de, van de uh, lucht naar de grond kunnen bombarderen. Dan zou je een ander type toestel kunnen kopen. Het probleem is alleen dat zelfs als je dat zou willen... Uh, dat er op de grond uh, mensen staan, nu al, maar dat ontwikkelt zich razendsnel met vrij simpele technologie. die in staat zijn om het toestel uit de lucht te schieten. En dit is eigenlijk het enige toestel wat zich daar volledig tegen kan beschermen. Voor ons is het ook van belang uh, als België de JSF uh, aanschaft. En dan kunnen we samenwerken. En dat, dat komt wel even uit. Vandaag was er hoog bezoek uit België, kwam Koninklijk Paar. en de premier. Heeft u nog gesproken over de JSF? Nee. Dat was een mooi moment geweest toch? Nee, het is nee? Echt een, ja. nee, dit is nou echt een besluit van, van de Belgen. Uh, en die weten wat wij besloten hebben. Dus de Krem, de minister van Defensie daar. En weet natuurlijk heel goed wat Janine Hennis hier in de Kamer verdedigd heeft. Uh, zijn, zijn Nederlandse collega. Maar daar moeten de Belgen echt zelf een besluit over nemen. Die zitten niet te wachten op een lobby van Nederland. Uh, koop nou ook gauw dat toestel. Uh, die moeten zelf die beslissing nemen. In hun eigen politieke... Tijdpad, even een paadje. Als u gesprekken heeft met onze eigen koning en koningin, dan mag hij er nooit wat over vertellen. Mag dat wel als u een gesprek heeft gehad met een, een buitenlands koninklijk paar? Nee, ik kan hoogstens uh, vertellen waar we het uh, niet over gehad hebben, uh, maar niet uh, waar we het wel over gehad hebben. Ja, nu mag je ook helemaal niks over zeggen. Dat mag toch wel. Of u vindt het niet netjes? Wat, wat, wat is het? Ja, kijk, het punt is: uh, uh, de koning is uh, staatshoofd en onschendbaar. Dat, dat, dat is ongeveer dat is het, dat is het in Nederland zo, maar je hebt ook een andere relatie met het Belgisch koninklijk huis. Ja, zeker, maar ook voor de Belgische koning geldt natuurlijk. Dat ook als ik nu indiscreet zou zijn en dingen zou vertellen die we besproken hebben, dat hij daar in de Belgische politiek op kan worden aangesproken. En dan zou ik mijn Belgische collega, de minister-president daar zijn, de eerste minister zijn, de premier zijn, die daar dan op moet verdedigen. De koning op moet verdedigen. Dus ik ga dat natuurlijk niet oproepen. Nou, dan ga ik u daar niet naar vragen. Wat er besproken is. Ons eigen koninklijk paar, Willem, Alexander en Maxima, ontmoeten vanavond de Russische president. Poetin? Bestaat er een kans dat zij de Greenpeace-actievoerders vrij krijgen? Z zij zijn er niet met dat doel. We uh, vinden, uh, los van het gesprek wat daar plaatsvindt uh, tussen onze koning en koningin... met de Russische president, vinden er natuurlijk gesprekken plaats... tussen de uh, Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov... en minister Timmermans. Daar het is wel zal... handig om daar de, de, koningin, de koningin voor in te zetten. Daar zullen ze veel uh, moeilijker nee tegen zeggen. Kijk, onze koning en koningin zijn geen politici. Zij zijn staatshoofd. We ook zijn ook zijn zijn staan... een scherm schermen, niemand die het ziet. Dat is ja. toch, dat... Ik zou dat heel kwetsbaar vinden. Ook zij ja. zijn natuurlijk uh, boven de partijen. En, en ja, als in zij... Nederland, maar niet, toch niet in Rusland. Uiteraard. Nou, niet boven de partijen daar. Ja. Uh, maar zij opereren natuurlijk als staatshoofd. Uh, Van ons. De koningin, dus, ja. sta, uh, ja. Ja. koningin Alexander is ons staatshoofd. Daarom. En... Dus hij, hij komt dan voor en, onze en... staatsburgers in de... In Rusland ja, die daar in de gevangenis zit. Dat moeten moet echte politici doen. Ja? Uh, dus wat hij doet is, hij symboliseert uh, Nederland. Hij symboliseert de eenheid van Nederland. Hij symboliseert de vriendschap met Rusland... door daar nu, vanavond en morgen aanwezig te zijn. Laat, maar, laat de, de, de inhoud. misschien herformuleer. Verwacht u dat uh, president Poetin wellicht de gelegenheid aangrijpt... om een mooi gebaar te maken? Daar hebben we geen aanwijzingen voor. En ongetwijfeld zal de kwestie aan de orde komen... in de gesprekken die Lavrov en Timmermans voeren. Maar we hebben geen aanwijzingen van zo'n gebaar. Nee, want die, een woordvoerder van de Russische regering... die was eigenlijk nog wel uh, vlak voor om te zeggen, vandaag nog... vrij kritisch over Nederland. We hebben, we hebben het aan onszelf te danken. Want ja, kennelijk had Nederland dat schip daar moeten weghouden. En, en ze raken een beetje geïrriteerd over alle pleidooien... om, om die mensen vrij te laten. Bedoel, dat klinkt allemaal niet heel erg bemoedigend. Kijk, dat, dat is het volste recht dat de Russen hebben... om ook te reageren op de kwestie die daar speelt en zich te verdedigen. Dus daar heb ik ook helemaal geen bezwaar tegen. Um, dat is ook in de context van het feit dat het nu in Hamburg... bij het Zeerecht Tribunaal voor ligt. 22 november komt daar uitspraak, dus uh, alle begrip... en verder ook geen problemen mee dat de Russen zich uiteraard in de media... of waar ze kiezen dat te doen, zich uiten over deze kwestie. Dan vraag ik me toch af als ons koninklijk paar uh, vanavond president Poetin... Ontmoet. waar gaan ze het dan over hebben? Nou, er is heel veel over te spreken. De, de, de, de relatie tussen Nederland en Rusland wat betreft onze economische, culturele, historische banden. Nou, dat is een heel erg don't mention the war-achtig gesprek. Van al die. Nee, alleen het is goed gebruik dat uh, en natuurlijk uh, uh, het, het, het, het, het zij te voorkomen dat ons staatshoofd betrokken raakt in gesprekken die een sterk politiek karakter hebben. Ja. Want dat is aan de politici. Hij is geen politicus. Nee, hij is wat... ons staatshoofd. Ja, maar hij mag dan wel over de economie praten. Dat is toch ook uh, Ja, maar, dan is het natuurlijk zaak, nee, maar er zijn natuurlijk genoeg zaken te bespreken... over uh, hoe kunnen we met elkaar de economische relatie verder versterken... die niet direct in, in gevoelig politiek, diplomatiek vaarwater liggen. Uh, en waardoor juist ook het feit dat hij er is... Uh, en, en die gesprekken voert als ons staatshoofd... dat ook bijdraagt aan een verdere verbetering van die relatie. Ja. U zei op uw persconferentie... het bezoek wordt een succes... Ja, daar ben ik van overtuigd. En wanneer is het dan een succes? Ik denk dat succes is wanneer euh, zichtbaar daar de president... en onze koning en koningin euh, vanavond... en morgen onze koning en koningin bij het concert... door hun aanwezigheid, door de manier waarop dat ook in de internationale media... zichtbaar wordt, laten zien hoe sterk die relatie is tussen Nederland en Rusland. Want die is heel sterk. Ja, maar er zijn een aantal problemen en die willen we opgelost zien. Ja, maar als u en ik euh, heel goed, gehele, goede vriendschap zouden hebben... kunnen we toch ook wel eens een probleem hebben wat we moeten uitpraten. Dat mag de koning al niet. Hij mag het al niet uitpraten. Nee, maar hij, maar hij mag alles, maar het is niet gebruikelijk omdat euh, de koning eh, staatshoofd is en, en geen politicus. Dus ligt het voor de hand dat onze minister van Buitenlandse Zaken... of ikzelf in mijn telefoongesprek... Kan het goed in over Als, als, als, als Willem-Alexander weer terug is in Nederland... dat toch zo'n bezoek ja, dingen heeft losgemaakt... waardoor het... In algemene zin draagt het natuurlijk bij... aan een verdere versterking van de relatie. Uh, maar het is heel moeilijk in te schatting te geven... wat dat op onderscheiden dossiers betekent. Ja, dus ze gaan lachend op de foto met elkaar... en. Dan gaan ze uit elkaar en wie weet nou, hoeveel er precies dan gelachen die wordt of Greenpeace, niet. Greenpeace woordvoerders nog, nog jaren vast in Rusland. Ja, luister, nogmaals: je moet het echt scheiden. Met Nederland, dus Nederland en Rusland, sterke band, sterke relatie. Maar in zo'n vriendschap kunnen zich dingen voordoen. En die moet je dan ook gewoon in alle stevigheid met elkaar kunnen bespreken. En natuurlijk zullen Lavrov en Timmermans erover praten over de verschillende kwesties. Ik dank u wel. Zij Joost Vullings tegen premier Rutte. Het had niet zoveel geschild of uh, Diederik Samson had daar gezeten... want die werd maar drie zetels kleiner bij de verkiezingen. Uh, ik ga erover praten met Dirk Stokmans, politiek journalist voor de NRC. Hij schreef het boek Straatcoach en Strateeg... de biografie van Diederik Samson, die vandaag is verschenen. Goedenavond, Dirk. Goedenavond. Hadden we dan een heel ander gesprek gehoord... als hier uh, premier Samson had geschreven uh, Over Rusland bedoel ze? Nou, of, uh, ja, in, in het algemeen. Is dat, zou dat een heel andere premier zijn geweest? Ja, zeker. Ik denk dat Samson wel een um, karakterologisch iets anders in elkaar zit dan Rutte. Over Rutte wordt altijd gezegd dat hij nooit boos wordt. Dat kan je over Samson bijvoorbeeld al niet zeggen. Um, hij is misschien wat offensiever, wil minder mensen vriend houden. Ik denk dat het wel anders had geklonken, ja. ja iets, iets agressiever? Nou, niet per se agressiever. De, de, de, iets um, aanvallender? O, ja, offensiever, dat zou ja, ik... Offensiever, dat dat, ja. Ja. Ja. ja. Want wat maar, is het voor een man, Diederik Samson? Um, hij is ambitieus. Hij is ongeduldig, emotioneel, intelligent. Um, uh, wil heel graag ergens komen en doet daar, uh, werkt daar heel hard aan. Um, dat is het beeld is... wat jij in de afgelopen maanden, jaren van hem gekregen hebt. Ja, ja het interessante van, van iemand lang volgen... en zeker daarna ook een boek over hem schrijven... Uh, die die opkomst van hem beschrijft... is dat je eigenlijk ook meer nog dan dat je iemand... Uh, um, hoe zeg je dat? Hij, hij, hij wordt minder karikaturaal. Voor ons zijn politici natuurlijk vaak een beetje karikaturen. Um, Rutte heeft een teflonlaag, hè, dat is ook een karikatuur. Uh, en voor, het interessante aan het volgen van Samsom was dat hij minder een karikatuur werd. Um, ik heb daar veel over geleerd, ook over politiek in het algemeen overigens. Ja. Het boek heet nu Straatcoach en Strateeg. Had het ook van mm -hmm. actievoerder tot apparatie kunnen heten? <laughs> uh, apparatiek? Ja, ik, nee. Zo zou ik het zelf niet hebben genoemd. Nee. Maar hij was wel actievoerder toen het boek begon, hè? Ja, nee, zeker. Sorry, ik bedoel, in die zin natuurlijk wel. Hij was net actievoerder af, zou je beter kunnen zeggen. Hij was. Ik begin het boek eigenlijk in 2002, als hij de Kamer in wil. Dat lukt hem de eerste keer niet. Dan heeft hij net zijn baan bij Greenpeace opgezegd. Maar goed, ook in de politiek bleef hij iets van een actievoerder houden. Maar in de allereerste ontmoeting die hij had met Wouter Bos... beschrijf jij, en dan zeg je van toen al was het niet iemand... die alleen maar op zijn gelijkheid was, maar iemand die op zoek was naar machtval... Dat klopt. Ik denk dat, dat, dat een, van de, een van de rode draden in Samsons carrière... Uh, is dat hij, dat hij eigenlijk altijd heeft gezocht naar de plek... waar hij uh, het, het beste datgene kon doen wat hij vond dat belangrijk was. Um, dat begon bij Greenpeace. Uh, hij kwam er toen toch al snel achter dat actievoeren iets anders is... dan beleid maken. Mm. Uh, daarvoor is hij de politiek in gegaan. Hij had toen dus al in dat eerste gesprek met Wouter Bos... in een Thijs restaurant in Amsterdam... Uh, heel duidelijk door dat hij aan de macht moest komen... Dus daarom is hij ook niet bij Greenpeace gegaan. Omdat dat een, ja, geen machtspartij is. En de PvdA natuurlijk wel. En hij heeft altijd die, die weg naar de macht is hij blijven zoeken. En die heeft hem uiteindelijk gebracht waar hij nu zit. Ja, je zegt uh, bij Greenpeace ging hij weg omdat hij daar niet aan de knoppen zat. Daarom ging hij ja. die politiek in. Maar toen was hij, was hij in de politiek en na een tijdje ontdekte hij toen... er zijn helemaal geen knoppen. Ja, ja, precies. De, nou ja, er zijn, zijn geen knoppen waar je zelf aan kan draaien. Denk ik dat hij daarmee bedoelde. Het is, het is toch een, ja, een, een wat rommelig modderig proces. Dat zien we het afgelopen jaar hebben we het natuurlijk ook heel goed gezien. Ja. Um, het is heel veel stapjes zijwaarts, soms vaak stappen terug en af en toe een stapje vooruit. Ja. Lijkt hij op Wouter Bos trouwens, de man die hem binnenhaalde? Uh, in vele opzichten wel, in belangrijke opzichten ook niet. Ze zijn alle twee uh, razend intelligent, zegt iedereen die ze kent. Uh, ze hebben strategisch inzicht. Ze konden uh, eindeloos met elkaar discussiëren, terwijl de, de, de, rest uh, de rest daar adembenemend naar naartoe keek. Ademloos zat te kijken. toekeken. Ja, ja precies. Uh, wellicht ook met enige vervreemding af en toe kan ik me zo voorstellen. Waar gaat dit hebben... nog over? Precies, nou ja, kijk, als, als mensen uh, erg ver, uh, hoe zeg je dat, uh, boven de wolken gaan zweven... dan zijn ze soms moeilijk te volgen. Um, maar in, in bepaalde belangrijke opzichten, denk ik, is Samson ook heel anders. Hij is bijvoorbeeld inhoudelijk linkser dan Bos. Um, hij uh, bedrijft anders politiek, ook door de omstandigheden overigens. En hij is, ik denk, ja, hoe zou je het zeggen, hij is um, offensiever, uh, directer... Uh, Bos had, had nog wel eens wat weifelingen op, ja. op, op belangrijke momenten. en, Zij, en liet is, zich ook wel eens, Ja, sorry. Ik, ik, ja, nee, sorry. Maak je zin af. Bos is weifelende. Nou, en, en Bos liet zich ook wel eens uit het veld slaan. Dat overkomt soms nog niet zo heel snel. Nee, hebben ze nog veel contact? Uh, ja, volgens mij wel. Ik, dat contact is en blijft voor zijn werk. Het kan overzien heel goed. Hoe was dat toen Bos voor Cohen... Uh, ...koos als zijn opvolger... ...in ja. plaats van ja. voor Samson, bijvoorbeeld... ...of voor iemand anders, of voor ja. een verkiezing... ...wat logischer zijn geweest. Ja, ja. Nou, ik, ik beschrijf in dat boek inderdaad dat Bos zelf... ...een groot voorstander was van een gekozen partijleider... ...daarom ook zelf partijleider werd. Uh, het was dus op zich gek dat hij... Die, ...diezelfde route niet voor zijn opvolger... Uh, uh, um, ...toestond. Ehm... Um, Bos vertelde het uh, samen aan, Sam die vertelde het aan Samson en Jeroen Dijsselbloem... Uh, tegelijk op, uh, op het ministerie van Financiën... waar Bos toen minister was. Uh, het grappige is, dat beschrijf ik ook in het boek... dat eigenlijk Dijsselbloem direct heel afwijzend reageerde. Hij ja, en heel scherp, hè, achteraf gezien. Die zag precies scherp. wat er niet deugde in Cohen. Ja, niet die deugd in ieder geval wat, wat, wat Cohen zeg maar, niet tot een zeer succesvol leider van de PvdA zou maken. in de oppositie daarbij. Ja. ja. sorry. Ja. Uit de want was, misschien was Cohen wel een, als premier minder um, uh, door de mand gevallen. Ja, maar in deze uh, maar rol kan hij niet uit de verf. Uh, nee, precies, zeker niet. En, en Dijsselbloem zag ook de elementen die daarin meespeelden achteraf. Hè, voor ons achteraf, maar hij zag dat toen heel scherp. Ja. Samson overigens niet. Nee, maar um, zei Samson niet tegen Bos: wat maak je maar nou? Nee, nee. Hij, hij, um, hij had het gevoel wel... Um, het, het gevoel wat hij had was... Um, waarom teruggrijpen naar de oudere generatie? Er zijn toch, is toch ook genoeg jong talent? Ik kan me voorstellen dat hij daarbij ook aan zichzelf dacht. Ja. Um, maar hij zag ook wel direct de... de want he, dat heeft hij met Bos gemeen... de uh, intelligente strategie erachter. Er waren natuurlijk allemaal redenen... Um, om voor Cohen te kiezen. Maar ja, en Cohen die zag hij wel, ook. dus, dus had hij, uiteindelijk ging hij ermee akkoord? Hij ging er direct mee akkoord. En hij, is ook een, hij was ook, en ik denk dat hij dat nog steeds in zekere zin is... een fan van Cohen. Um, dus hij, hij was ook persoonlijk helemaal niet tegen Cohen als leider. Het enige wat hij had, is dat hij dacht van ja... ik. Tenminste, zo, zo denk ik het. Ik had het ook wel graag gewild. Ja. Ja, uit, uit het boek blijkt dat hij echt een plan had. Hij wilde baas worden. En dat hij, hij werkte ja. hard voor. En hij had vroeger bij, bij Greenpeace al geleerd... bij Shell zijn ze rijker en echt niet dommer dan wij. Ja. Dus we ja. moeten het graag willen, geloof ik dat je ergens Precies. schrijft. Ja. Ja, dat Blijft dat nog steeds gelden? Ja, ik denk dat je dat wel uh, ziet. Um, in diezelfde quote... Uh, zegt hij half halfgrappend dat hij met die houding... ook de helft van zijn Greenpeace-team over de kling heeft gejaagd. Ja. Um, er zijn natuurlijk in die zin parallellen... ik, ik, ik gebruik die quote ook om... Uh, waarin ik een stuk begin in het boek over zijn omgang met de fractie. Ja, hij is een man die uh, uh, veel wil, veel haast heeft... Uh, veel energie heeft... En Um, ik denk het niet, niet altijd gemakkelijk vindt als mensen om hem heen uh, die eigenschappen minder hebben. Nou ja, en sommige um, mensen lopen dan ook weg. Hè? We hebben twee Kamerleden gezien, met de Hilkens en ja. Bonus. Die trokken het allemaal niet. Heeft dat met hem te ja. maken? Um, Hilkens, voor zover ik begrijp, zeker wel. Uh, bij Bonus begreep ik dat er iets meer uh, wrijving tussen haar en de minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans, was. Um, in het algemeen kan je zeggen dat, dat um, Samson heeft natuurlijk in de formatie een paar uh, grote ideologische stappen gezet. Of althans de VVD een paar ideologische uh, uh, uh, prijzen laten binnenhalen. Bijvoorbeeld ja. de strafbaarstelling van illegaliteit. En ja, dat zijn gewoon moeilijke onderwerpen. En um, als ik me voorstel hoe dat is gegaan. Hij heeft die, die stap gezet. Hij heeft daarvoor um, toestemming van de fractie gevraagd. Die heeft ja gezegd. En hij is het type dat dan zegt... oké, okay, je hebt één keer ja gezegd. Daar had je goed over na moeten denken, over dat antwoord. Daarna mag je niet meer nee zeggen. Het is over, voorbij. Ja, daar gaan dat, we niet meer over praten. Dat, dat, dat, niet iedereen beleeft dat op dezelfde manier. We hebben al eerder nee, gezien, ook en, met de leden van de partij. Precies. En mensen wij zijn natuurlijk ook altijd niet even goed geïnformeerd... door omstandigheden of door zichzelf. Dat zijn allemaal redenen voor. Of ontwikkelen zich emotioneel over een bepaald onderwerp. Je kan het erger gaan vinden als je persoonlijke verhalen hoort over illegale... Ja, ja. Ik noem maar wat. Ja. En daar heeft hij dan niet ruimte voor. voor gekozen. Nou. Ja. Hoe graag wil hij premier worden alsnog? Ik denk graag. Ja. Zeer graag misschien wil. En tot nu toe, ja. alles wat ja. hij graag wilde is wel gelukt, hè? Um, alles weet ik niet, maar ja, in, in de politiek... Ja, <laughs> wel je, ik bedoel, ja. ja, wel veel. Je kan zeggen, hij stopt niet tot het hem lukt. Dat is misschien een, uh, um, uh, dat is een beetje zijn werk. Ja, we zijn nog lang niet van hem af. Um, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, dus er kan ook nog wel eens een ja. deel 2 komen van uw biografie. Um, ik, ik meen me te herinneren dat... Ja, nou ja, dit is... Dit, dit, u zei het net al. Um, het is eigenlijk nog een beetje voeg van biografie. Ik durf de dame zelf ook geen biografie te noemen. Nee, portretten noem je het zelf. zelf ja. Nou ja, ook, ook om die reden. Ik bedoel, ik schrijf ook aan het eind dat het verhaal eigenlijk van Samson... misschien eerder net begonnen is dan bijna af. Hoewel je het tegenwoordig ook niet meer weet. Nee. Het um, kan ook weer zo afgelopen ja, zijn in de politiek. Het kan zo afgelopen We zijn. We gaan het met jou uh, dus, afwachten. Dirk Stokman, schrijver ja, van ja, Straatcoach en Strateeg. De biografie, of eigenlijk het portret van Diederik Samson. Dankjewel. Dank je wel. Uit september vorig jaar, Paul Carrack, When My Little Girl Is Smiling. Een miljonairsonderzoek van van Landschotbankiers haalde vandaag de kranten. Eén feit daaruit sprak tot de verbeelding. 92.000 huishoudens in ons land bezitten ruim 40% van het totale Nederlandse vermogen. In zij zit Bas van Bavel. hij is hoofd van de sectie Economische en Sociale Geschiedenis van de Universiteit van Utrecht. Goedenavond. Goedenavond. Ja, slechts 92.000 huishoudens... die bezitten dus 40% van het totale Nederlandse vermogen. Dat moet een foutje zijn, of niet? Ja, het klinkt als heel veel, maar het is toch echt waar. De rijkdom in Nederland die is ongelijk verdeeld. Ongelijker misschien dan heel veel mensen denken. Ja, inderdaad. Nee, nog geen 100.000 mensen, dus een heel klein groepje... bewoners van een stad, zou ik maar zeggen... die bezitten ruim 40% van het totale Nederlandse vermogen. Ja, nou, dat klopt uh, toch echt... Uh, als je kijkt naar de verdeling van de rijkdom uh, in Nederland... dan zie je dat uh, een vrij grote groep eigenlijk helemaal niet over enig vermogen beschikt. En het gaat om ruim de helft van de Nederlandse huishoudens. De helft heeft en geen vermogen? De helft heeft geen vermogen. Dan is er nog eens een, uh, een 10% van de huishoudens uh, dat een negatief vermogen heeft. Dus schulden. Ja. En gaat dat dan dan is... Zit de hypotheekschulden daarbij in? Ja, als je praat over vermogen, over rijkdom, dan gaat het er om uh, spaargeld, aandelen, eigen huizenbezit, minus de hypotheekschuld en minus allerlei vormen van, uh, van leningen. Okay. Dus het uh, Netto bedrag dat je dan aan bezit hebt. Ja, dus als je een, een, een hypotheek hebt en, je, en daar, daar, daar tegenover staat wel wat vermogen, dan zit je toch in de min, dus dan hoor je bij die 50% die niks heeft. Uh, ja, dat is zo. En dat is een groep, die zit daar zeker bij. Maar er zijn ook heel veel mensen die geen huis hebben... geen hypotheek hebben, een laag inkomen... maar bijvoorbeeld wel consumptief krediet... Uh, en zo in de min zitten. Nou, in totaal is die groep ongeveer 10% van de Nederlandse huishoudens. Dus een vrij substantiële groep, een groeiende groep. Nou, dan is er een 50%, ongeveer de helft van de huishoudens... die uh, geen of nauwelijks uh, vermogen heeft. Mm -hmm. En de rest van de huishoudens zeg maar een 40% die heeft enig vermogen. Maar het echte, de echte rijkdom die zit geconcentreerd aan de top. En zoals u zei die uh, miljonairs, ongeveer 1% van de huishoudens. Die uh, beschikt over 40% van de rijkdom in Nederland. Ja. Is dat normaal of is dat in andere landen anders? Nou Nederland is wel uh, uitzonderlijk. In de zin dat uh, de verdeling van rijkdom hier ongelijker is dan in heel veel andere landen ongelijker dan in veel Europese landen... maar bijvoorbeeld ook op hetzelfde niveau als in de Verenigde Staten. Echt waar? Dat is niet het beeld dat we hebben? Nee. Nee, Nederland koestert uh, het beeld van een uh, egalitaire samenleving... waarin mensen eigenlijk gelijk zijn aan elkaar... waarin er weinig verschillen zijn in rijkdom. Maar um, feitelijk, als je kijkt naar de verdeling van, uh, van het vermogen... Dan, uh, dan is dat beeld uh, onjuist. Ja, is het eigenlijk erg? Ja, dat is hoe je ernaar kijkt. Er zijn... Zou je kunnen zeggen, twee manieren om ernaar te kijken. De ene is meer uit het oogpunt van, nou ja, moraal, is het juist, is het rechtvaardig? Um, maar dat is niet mijn vakgebied, dus yeah. daar zal ik verder geen oordeel <lacht> nee. uh, over. Ik kijk er meer naar vanuit naar de effecten op de economie en de samenleving. En ja, dan moet je de concluderen, dat blijkt ook steeds meer uit onderzoek, dat uh, dit wel degelijk hele negatieve gevolgen heeft. Ja, wat voor gevolgen? Nou, het zit eigenlijk in twee dingen. Uh, het ene is dat een uh, groot gedeelte van de Nederlandse huishoudens... dus geen uh, reserve heeft om op terug te vallen. Dat betekent dus dat het uh, moeilijk is om, uh, om schokken, om tegenvallers op te vangen. Ja, zoals in deze dat fase als we in de crisis zitten. Precies. Uh, ook moeilijk is om investeringen te doen. Uh, dan kun je denken aan investeringen voor nou, beginnende ondernemers in een bedrijfje. Maar je kunt ook denken aan investeringen in onderwijs. Uh, onderwijs wordt steeds duurder. Uh, een masteropleiding volgen uh, of een extra uh, opleiding kost je snel 10 of 20.000 euro. Dat kun je niet betalen uit je inkomen. Dus dan moet je uit je vermogen putten. Nou, heel veel mensen, de meeste Nederlandse huishoudens, hebben helemaal geen vermogen. Nee, dus dan kan Zoals dat niet. Dat is één kant van het probleem. Er is ook nog een andere kant. Dat is waar zit de rijkdom wel. Dus aan de top, een kleine groep mensen. Ja. Die um, zetten dat in om hun vermogen steeds verder te vermeerderen. Nou, Dat doen ze niet zoals u en ik door het op een spaarbankboekje te zetten. Mm -hmm. Maar ze gaan daarmee speculeren, risico nemen. Dat kunnen ze doen. En dat helpt ook om hun vermogen snel te vermeerderen. Oké, okay, want zij kunnen dat doen omdat ze wel wat risico's kunnen nemen. Want als ze een keer verliezen, dan winnen ze dat een andere keer wel weer terug? Precies, ze kunnen ja. risico nemen. Ze kunnen ook de mensen inhuren om het uh, uh, te beleggen. Uh, ook nou, bijvoorbeeld speculeren op financiële markten. Speculeren op grondstoffenmarkten, voed voedselmarkten. Um, dus je ziet heel veel van de schommelingen op de markten... en ook de snelle prijsstijgingen en dalingen... die hebben heel veel te maken met de speculatie die plaatsvindt op deze markten. En dat is ja, toch echt een negatief effect ja, zei, van als, deze u, ontwikkeling. U zegt als dat geld beter verdeeld zou zijn... dan zou er minder gespeculeerd worden... en er zou meer geïnvesteerd worden in onderwijs, bijvoorbeeld, over het ja, geheel gezien. Nou, dat is aannemelijk dat dat uh, zou gebeuren. Ja, ja. Toch zo is het, het namelijk bekend ja. in Nederland, hè? Dat het verschil zo groot is. Nee, uh, er wordt niet over gesproken, er is geen discussie over. Uh, niet in de politiek, niet in de samenleving. En de cijfers zijn eigenlijk ook niet heel erg bekend. Er wordt ook nauwelijks ja. Er wordt nauwelijks over nagedacht dat dus je zou bijna kunnen zeggen... het is een soort uh, taboe om over te denken. Ja. Uh, tegelijkertijd kan je het mensen ook niet verwijten, toch, dat ze rijk zijn? Nee, helemaal niet. En je kunt ze ook niet verwijten dat ze ermee speculeren. Want ja, dat is een uh, hele logische gedachte om te proberen om je kapitaal te vermeerderen. Alleen de vraag voor de samenleving is of wij dit een goede ontwikkeling vinden. Ja. Want wat is toch nog de vraag, wat is de oorzaak? Hoe komt het dat in Nederland relatief veel uh, een kleine groep van uh, rijken heeft? Ja, meer dan dus dan in veel vergelijkbare samenlevingen. Uh, het zit aan twee kanten. Je zou kunnen zeggen... Het ene is het gevolg van de sterk uitgebouwde verzorgingsstaat in Nederland. Na de Tweede Wereldoorlog. Die heeft het um, uh, voor huishoudens um, uh, makkelijk gemaakt om het geld uit te geven. En ze eigenlijk niet gestimuleerd om te sparen. Om hun eigen vermogen op te bouwen. Bijvoorbeeld voor de oude dag. Ja. Dat is de ene kant. Ja. En dat verklaart in belangrijke mate waarom er zoveel huishoudens helemaal geen vermogen hebben. De andere kant is dat Nederland heel veel ruimte biedt aan het vermeerderen van de rijkdom. Het is een open samenleving die het uh, open economie die het mogelijk maakt om kapitaal te laten stromen, te investeren, te speculeren op markten uh, en snel van geld meer geld uh, te maken. Ja. Maar bovendien heeft Nederland een uh, heel gunstig klimaat, belastingklimaat, met uh, een vrij lage belastingopvermogen. Ja precies, op dus als vermogen... je helemaal veel geld hebt, kan je vrij makkelijk rijker worden. Ja, ja, dat is het idee. Ja, ja. Nou, en voor, voor mensen die minder hebben is het moeilijker om rijk te worden... omdat de belastingen op arbeid en op consumptie die zijn relatief hoog. Ja. Dus daardoor neemt deze nou ja, ongelijkheid uh, nog verder toe. Oké. Okay. Nou, we zijn wat wijzer geworden. U heeft er geen moreel oordeel over, heb ik gehoord. Dus uh, daar gaan we het hier laten. Dank u wel, Bas van Bavel. Hoogweraar Economische en Sociale Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Bedankt. Graag gedaan.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 gabriella epplin met uh, please don't say you love me voor prins Bernard en kroonprinses Juliana was de rolverdeling tijdens de oorlog duidelijk. Bernard vocht mee. Juliana zorgde in het lieflijke Canada voor de kleine prinsesjes. Dat is zoals het in talloze boeken, documentaires en films wordt neergezet. Goedenavond, Julian de Withuis. Goedenavond. U bent historicus en u werkt aan een biografie over Juliana. U hield vandaag een lezing voor het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap. En u heeft korte metten gemaakt met dat cliché. Wat is er mis mee? Uh, er is mis mee dat het niet waar is dat Juliana in Canada alleen maar voor de kinderen zorgt. Ze blijkt heel erg actief uh, rond te hebben getrokken door Amerika om lezingen te, te houden tegen de... Uh, nazi's. Ze, ze was heel actief, politiek actief. Dus ze is voorgesteld als een huismoeder die eigenlijk een beetje zat te wachten tot ze terug kon. Terwijl ze in feite een hele actieve rol vervulde als een soort ambassadrice van de geallieerde strijd. Ja, laten we even luisteren naar een fragment van Juliana van wat ze zelf heeft gezegd over het moederschap. Moeder is iemand die het leven heeft geschonken aan iemand anders. Zij moeten verantwoordelijkheid dragen voor de jonge levens. Ze zou daar eenvoudig niet onderuit kunnen, zelfs als ze zou willen. Ze moet die last wel op haar schouders nemen. Ja, nou dat was een kant die ze dan misschien ook had... maar die was niet zo dominant in de oorlog als we altijd dachten, zegt u. Uh, nou, ze zorgde natuurlijk wel voor de kinderen, ze, ze had kinderen, maar um, het beeld is dat Juliana in Canada zat terwijl Wilhelmina en Bernard in Londen waren en dat in Londen het centrum was van zeg maar, het, het, uh, het regeringsverzet tegen de nazi's en dat Juliana in Canada eigenlijk een beetje zat te wachten en de dynastie veilig stelde. Ja, hoe is dat nou, beeld ontstaan? Dat beeld is, is ontstaan, met name doordat er uh, heel veel foto's... Nou ja, Juliana is uh, begin juni door Wilhelmina naar Canada gestuurd. 1940, juni 1940. ja. Om de, omdat toen dreigde de angst bestond dat de Duitsers gewoon naar Engeland zouden oversteken en de dynastie gered moest worden, dus Juliana en de kleintjes werden echt weggestuurd. Dus zij zat daar. Maar ze heeft eigenlijk van het begin af aan het initiatief genomen om heel actief van alles te ondernemen. Bijvoorbeeld heeft ze contact gelegd met de Roosevelts. heeft ze contact gelegd met allerlei vrouwengroepen waar ze redenvoeringen voor ging houden. Ze ging zich actief inzetten om de Amerikanen, bij de oorlog te betrekken, die dat natuurlijk toen nog niet waren. Mm. Nou, wat in Nederland heel erg gebeurde in de illegaliteit... was dat er clandestine foto's circuleerden van Juliana en die kleintjes. En die foto's die werden um, clandestien uh, gereproduceerd... Dat mocht natuurlijk niet van de Duitsers, want foto's van het Koninklijk Huis waren verboden. En die vervulden een grote rol, zowel in morele zin, maar ook bijvoorbeeld voor de financiering van het verzet. Hmm. Dus die foto's die hebben op grote schaal gecirculeerd. Nou, Prins Bernhard heeft daar nog eens aan bijgedragen. Door de zes keer dat hij naar Canada ging, maakte hij steeds foto's van de, van Juliana met de kinderen, maar bijvoorbeeld ook Juliana breiend. <lacht> nou, wat, wat, ja, breiend ja. voor Had de Had hij kopverdij. het maar nooit gedaan. Ja. Had hij het maar niet <laughs> gedaan of had hij maar ook de andere foto's ja. die er zijn? Want ik heb bijvoorbeeld allemaal foto's gevonden... en die had iedereen kunnen vinden... van Juliana met uh, president Roosevelt en zijn vrouwen... of van Juliana die een duikboot bezoekt... of van ja. Juliana die een menigte toespreekt. U zegt, dus, u, u zegt ik heb die foto's gevonden en had iedereen kunnen vinden. Het is niet zorgvuldig uh, weggehouden, die activiteiten. We, we hadden het gewoon allemaal kunnen weten we hadden het echt kunnen weten. Maar waarom, dat, door die beeldvorming is dat niet gebeurd? Nou ja, dan kan je zeggen van de gewone man... Die, die, die kijkt misschien niet door die beeldvorming heen... maar deskundigen toch wel? Nou, het interessante is... er is in 1949 een bundel uitgekomen... waarin 150 bladzijden oorlogsle pagina's oorlogslezingen... van Juliana in het Nederlands zijn vertaald. In okay. die bundel die is ingeleid door koningin Wilhelmina... Daarin zegt Wilhelmina, het is helaas wel heel erg weinig bekend geworden in Nederland wat mijn dochter allemaal heeft gedaan. En dat was eigenlijk waardoor ik dacht, hé, hey, hoe zit dit eigenlijk? We hadden dit dus kunnen weten, Wilhelmina heeft erop gewezen, waarom weten we dit niet? Dus ik ben een beetje gaan kijken en dan zie je dat bijvoorbeeld Loe de Jong eigenlijk helemaal het helemaal klein maakt. Die zegt, ja, Juliana deed wel van alles. Ze gaf bloed. En zo, ze schonk thee aan uh, <lacht> Nederlandse zeelieden. En ze, ze verkocht tweedehands spulletjes. Maar die, die doet het helemaal weg. Maar wat maar is daar in... de verklaring voor dan? Nou, ik denk dat de verklaring is dat, dat het boek is uitgekomen in 1949, toen Juliana net was ingehuldigd. De jaren 50 waren natuurlijk de jaren van echt het absolute gezinsdenken. Hmm. Gehuwde vrouwen werden nog ontslagen, die werkten niet. Juliana heeft 139 ministers ingehuldigd, daarvan waren er vier vrouwen. Ja. In Nederland het paste was het... niet in beeld. Nee, het, die, die moeder met die kinderen paste veel beter in het beeld dan, dan een Juliana die als een soort, uh, ja, daar als een soort agitatrice staat, staat te, te ja, oreren. Ja. Ze heeft bijvoorbeeld voor de Raad van Kerken in Cincinnati een keer een hele radicale redenvoering gehouden tegen de opvoeding in Nazi-Duitsland, omdat die meisjes alleen maar op het moederschap vastpint en jongens tot soldaten maakt. Oké. Okay. Het is echt, uh, hele, ja, het is niet de, de pacifistische, zachtmoedige taal. Het is echt strijd. Nee. Ja, precies. En, de, en want, ik, ik, ik, las uw verhaal en daarin zegt ze ook op een gegeven moment van, mocht ik eigenlijk zelf ook maar vechten? Ja, want er waren in, in Canada was, waren Nederlandse soldaten die, de Irene Brigade, die waren daar gelegerd. Daar is zij zes maal heen geweest. De, om, om ze aan te sporen. Het heette ook de prinses Juliana-kazerne. En daar, daar vuurden ze ze echt aan. En daar zei ze letterlijk, ik benijd de soldaten... omdat die echt de vijand bij de keel kunnen grijpen. Ja. Nou, dat is niet wat wij van Juliana verwachten. Dus ik was echt stom verbaasd toen ik hier achterkwam... dat ons beeld zo verkeerd is. Maar, ja, maar wel leuk, toch? Heel erg interessant. Ja, want u bent die biografie aan het schrijven. Dit wordt een onderdeel daarvan. Nou, dit, uh, dit, dit is zo'n interessant onderdeel. Eigenlijk ging ik tamelijk routineus het oorlogshoofdstuk schrijven... denkend <laughs> dat ik het wel wist, zoals we allemaal denken dat we het wel weten. Ja. Maar omdat het zo spannend is, wordt dit oorlogshoofdstuk ook een apart boekje... wat we uitgeven okay. uh, dit voorjaar als het tien jaar... Bij ter gelegenheid van haar tiende sterfdag in maart. en Het gaat heten Juliana's Vergeten Oorlog. Maar het wordt ook gewoon onderdeel van de grote biografie. Ja, En het beeld van Bernard, wordt dat ook nog bijgesteld? Blijkt dat ineens een man die heel veel dagen had uh, te zijn geweest? Nou, eigenlijk dus waarschijnlijk juist niet. Maar het blijkt in elk geval een man... die toch in behoorlijke rivaliteit met zijn vrouw stond. Dus die dit zelfstandig beeld, want ik denk dus dat Juliana in Canada... zich heel zelfstandig heeft ontwikkeld. Oh ja. en die dat niet uh, verwelkomde. Nee, precies. Dus die heeft zich daar een beetje... misschien wel bewust tegen verzet. Want dat ja, wat suggereert u, ja. Dat suggereer ik, ja. Dat denk ik eigenlijk. En dat is ook wel duidelijk uit bijvoorbeeld... Fasseur heeft natuurlijk die briefwisseling kunnen kijken... en dan zie je toch duidelijk dat Bernard heel zuinigjes reageert... en ook vindt dat Juliana, als ze terug is... eigenlijk niet te veel van huis mag zijn. Daar ontwikkelt zich een venijnige concurrentie. Oké. Goed. Volgend voorjaar dus het boekje Juliana's oorlog. Vergeten oorlog. De vergeten oorlog en dan later uw biografie. En ik hoop in 2015. Oké, okay, dus dat duurt nog iets langer. Ja. Goed, nou, hartelijk dank voor uh, het gesprek nu. Geen dank. We weten alvast heel veel van wat er in dat boek komt te staan. Oké. Okay. We naderen het einde van deze uitzending van Met het Oog op Morgen. Uh, Zometeen is het Casa Luna. Daarin zijn Willem Treep en Drees Peter van den Bos te de gast. Nou, dat zijn leveranciers van lokale groenten en fruit. Wij zijn er morgen weer. Max van Wezel is dan hier en hij praat dan met Frits Borkenstein. Ik wens u een goede nacht.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 Wij presenteren de presentatrice van Nieuwsuur. Iedere zaterdagnacht van 12 tot 1. Dus een uur lang de vrouw van Nieuwsuur. Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. Marjelle Tweebeken. Als dat geen nieuws wordt. De overnachting morgen vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.